Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Heun. Vandaag de eenarmige bandiet. Kijk, je, politiek is niets anders dan eigen. Ja. Dat heeft niks te maken met een betere wereld. Of met een verheven mens. Toch alleen met een... Hele dikke portemonnee. Ja. Eh, stel je voor. Waarom moet ik me voorstellen? Nee, nee, stel jij je nou eens gewoon voor, Zij hebben gedacht vanuit mijn hoofd, oh. dat jij in de politiek zit. Ja, eh? ja. Gesproken. Ja. Nou, laten we er even zeggen dat jij mij een borrel zou aanbieden. Eh? Eh, jij biedt mij een borrel aan, ja? Omdat mijn glas leeg is. Dus jij zou mij een borrel aanbieden. Stel je voor. Ne? Dan zou ik op jou stemmen. Dat is politiek. Ja, ja. Ik, uh, ik geef jou een borreltje. Ah, fijn mens. Hartstikke goed, mens. En jij stemt op mij? Onmiddellijk. Als ik in de politiek zat. Maar ik zit niet in de politiek. Dan zat je in de Sahara, kan mij dat schelen. Dus op mijn stem heb je geen nut? Nee. <laughs> daar heb je voor geen nut. Dus, hoef ik jou geen borreltje te geven.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 Is dat de voorziening voor oude vandaag? Voor je die, eh. Uh, hoe heet dat? Uh, Gemeentepils? Ah, nee, oude. Dat is voor iedereen. Goed, ze maar kraken. Dat heb ik nooit geweten. Maar waar haal je dat, dan? Waar haal je het dan? Te leggen over overal leidingen. Leidingen, leidingen? Ja, waterman. Ja. Daar bijvoorbeeld. De slangetje met de spoelbak van Toon. Nee, halenbo. Daar ko komt water uit. Dat, dat zeg ik toch. Gemeentepils. <lacht> Geintje. Neem je troep in de maling. Zo. Oh.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 Van die vijftig gulden? Nee, ja, nee, wacht, nee, weet ik, omdat ik dat weet. Daarom weet ik dat. Jij hebt met jouw neus in mijn portefeuille gezeten. <laughs> ik heb mijn pro, mijn oog, erop laten vallen. Laat hem laten leggen. Dat is wat anders. Ja, ja. Nee, waarom zou dat niet mogen, zijn? mag ik mijn oog er niet in? Wat kan mij nou er zijn, of jij je neus steekt in mijn portefeuille? Nee. Of dat je je hoofd erop laat vallen? Voor mapper steek, de, steek je hem in je mik ja. en, en vreet je hem op? Er zit toch niks meer in?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 Dat moet je niet doen, hoor. Dat moet je weigeren. Weigeren? Dat, dat kun je niet weigeren. Dan draai je de bak in. Wat kan je hem dat te schelen? Hij heeft half een leven in de bak gezeten. Uh, Voor diefstal? Dat is belasting, geen diefstal.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 Er zijn ergere dingen in de wereld. Oh ja, nou, zoals? Nou, zoals... Uh... Een, een leeg glas, bijvoorbeeld. Zet... Juist, juist. Huh? Laat mij je wat aanbieden, Peek. Uh, het, het breekt door. Het begint de dag. Het breekt door. Zet ja, doe maar met een pils. Doe, twee pils. Uh, to... Pijk, en ik, hè? Ik heb jou niks aangeboden. Spijt me, ouwe, maar het geld groeit me niet op mijn rug. Uh, nou, nou, nou. Wat een verpletterende gulheid. Peek. Jong, als jij een kerel bent, werger jij nu onder deze omstandigheden die beeld aanvaarden. Ik zit helaas niet in de situatie voor een dergelijk luxe gevaar. Kijk Kijk, twee brokken, kijk, ze zitten. Twee grote blokken kerels. Allebei voor een glas. En ik, ik zit te verdrogen. Natuurlijk, ik ga wel. Ik weet wanneer ik niet gewenst ben, ik ga aan. En als ik je niks meer van me hoort, jong. Als jij niks meer van me hoort, dan ben ik waarschijnlijk dood of overleden. Wat trek ik je niet aan. Nee, joh pa, dat zal ik zeker niet Nee, niet doen. Goed, dan ga ik maar. Ja, oh, dag, pa.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 Dan weet deze jongen wel een weg om te raden. Eh, eh, dank je, dank je Frits. Ik heb een tijd geleden mijn laatste kraak gezet. Ik begin er niet meer aan. Wie, wie lult er nou over een kraak? Eerlijke handeljongen. 100% goud sneden. Ik zit in de business. Oh, en een circusnummer. Zoek je nog een ezel? Nou, amusementsapparaat heb ik het over. Gokkasten, flipper, automaten, videospelletjes. Ja, wat doet ik er dan nou mee? Wat moet ik er dan mee? Je moet zo'n apparaat in je stalling nemen. Om een fietsen te vermaken? Voor je klantjes. Dan neem je een fruitautomaat. Zo aanbetaalt. Als hij uitbetaalt. Uh, is dat zo'n ding waar je gulders in blijft gooien? Nou, daar hebben we het over. S'morgens komen ze hun fietsje halen. Huh? Hup, even een paar guldetjes in dat ding. En s'avonds fietsie brengen. En hup, nog een paar guldetjes om het verlies van die ogen goed te maken. Voel je ja. Mag niet, Huis.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 <laughs> je moet er niet eens over pijnzen. Ja. Nee, ik zou er nog niet eens over pijnzen. Ja. Je weet toch hoe het gaat? Komt zo'n minister uit uh, Oekiboekieland. Zwarte achtergrond in de boord. Ja, komt er uit het land. Zo'n lalebol van ons die komt bijzitten. zitten ze Uitgebreid bunkeren en uh, innemen. <hazien> en dan komt de rekening: 1100 gulden. Nou, ja. Dat heb je gewoon ze natuurlijk niet bij zich. Nee, maar toevallig. Onvallig, heb einde meneer Peek te breken, vanmorgen zijn een belasting betaald. Maar nou, je kan het beter meteen zelf in het water gooien. Zeg, eh, wat hoor ik eigenlijk voor een geluid? Een fruitautomaat. fruitautomaat? Ja, zo'n ding waar je een piek ingooit. Waarvoor? Voor een zakappelen? Nee, voor het checkpot. is een gokautomaat. Je gooit een guld in, een tekje en een hendel. En dan kan je een klap geld terugverdienen. Voor elke guld een, klap, een ja. klap geld? alleen als je mazzenglip. Maar <laughs> Sinterklaas niet. Het is iemand te verdienen. Zo, die staat. Oké, okay, Fits. Nou, hoe vind je mijn bijstaan? Mooi blikvergetje, hè? <laughs> Laat nou de mensen maar komen. Kassa. Zeg, uh, gooi er wel even een deken overheen en ze komen controleren. Controleren? Daar heb je niks over gezegd? Nou, je hebt er ook niet naar gevraagd. Maar, maak je niet de sappels, ze komen je niet controleren. Nee, maar... Maar, je kan nooit weten... Als ze komen controleren, gooi je er dan de deken overheen. Ja. Dan is hij gewoon niet van jou, voel je hem? Nou, succes! Volgende week komen we toch even langs met een sleuteltje. Doei! Doei? Ha. Heb jij dat apparaat van hem? Van Leentje. Jij, jij, jij doet ook alles om maar in de rotsen te komen. Oliekoek, geef jij je. Echt, geef jij je vader eens een piek. Ik kijk wel uit. Wat nou, kijk wel uit. Wist je maar even geldje? En ik dacht dat je bloed was. Ja, nee. Het zijn mijn erfenis. En gooi die nou niet in het apparaat, ouwe. Straks ben je ze kwijt. He, he, he, je zegt zelf aan betaald uit? Ja, dus, wissel nou maar, bemoeien je niet met mijn, met mijn kapitaal? Ja, eh, het is ook mijn erfenis. Niet klagen, Seun. Alsjeblieft, wacht maar tot ik binnen ben. Oh, dit kan nooit goed gaan.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 Hè? Huh? Jij, jij, is een gokautomaat, wat moet je daar nou uh, Geld, verdienen. Aan al die stumpers die daar geld in gooien? Ach, oh. Ja, trapt toch niemand meer in? Nou, Fokker uh, wel. <laughs> wat, Sta staat die oude aan die kast te trekken? Hij vult zijn AOW aan. Hoe Betaalt dat ding dan uit? Wie de jackpot heeft mag hem houden. Oh, zo. En uh, zit daar dan nog wat in, uh, in zo'n jackpot? Nou, dat ligt er dan. God, ga maar kraken. Zo te horen liep er nou een geeltje. <laughs> Ja, meneer, betaalt het kring al uit. Je hebt wel een vrikkere gek van plaat te pakken. Pa, het is een kwestie van volhouden. Zeg, uh, heeft u nou net 25 gulden aan dat apparaat verloren, meneer de Breker? Mm. Oh, ik hoor al deze stemmen. ik zit al dicht, potje weer. <lacht> Hebben we die steunpilaar? Alsjeblieft, staat hij weer. Steunpilaar ook. Zo vergaat het de oude gokker. De oude gokker, te En Het enige wat je eigen gokt, dat zijn onze sociale voorzieningen. De jou betaalt al vaker. Toch jammer, hè, dat zo'n keurige oude heer als u niet tegen uw verlies kent. Ja, <laughs> ik kan ook goed tegen mijn verlies, goggenmabiel. Eh. Maar ik speel om te winnen. Ah, je hebt er een slag voor nodig. Ach, beste zwager, wissel mij even vijf gulden. Eh, met genoegen. Wat ga je nou doen? Vijfentwintig gulden verdienen. Maar ik, mag nou even, nee, ik sta echt te spelen. Volgens mij sta je huh? hier. Nee, gimpie, het is mijn geld. Wat er is. zit daar geld in. Vlug, alsjeblieft. Wees er maar aan tientje. Nee. Wat dan maar een die Wat nou? Nee, nee. Ik kan niet toezien dat jij je, je hele kapitaal in dat ding gooit. Oh, ik, ik... ik ben met mijn hart. Dus dat ritme. Ja. Oh, maar moet je er een beetje aangezakt. Panievoek. Dat krenk, dat zat in een openbare gelegenheid. Ik heb recht op tien gulden. Doe het niet, maar. maar. Wat heb je hier voor een mens? Maar kun jij toezien dat je eigen vader getild wordt door zo'n gaat? Dus ook jouw erfenis, weet je nog wel? Ja, dat ding, dat staat illegaal. Oh. Ik voel gelopen in mijn ik hey, ik in hals. Met politie, ik ga in. Voor hals! hout! Wat is dan? Precies! Hij heeft me tien gulden. Hoe vergeet hij zo aan met de politie? Spreek je hier, mijn vader. Tien gulden! Om je hart te schudden! Zelf eten! Kijk! Hier. Nou reken maar, zie je op! Twee, drie, vier en één. Nou, nee. De wijs vijf. Alsjeblieft! Nee, dat ben ik er tegen. Hij zit erbij. Vijf had je gevraagd. Schiet op! Alsjeblieft. Heet wel! Hou je op! Water. Nee, nee. Dit kan niet goed gaan. Zoter! Wat ga je doen? Geld halen! Oh, als deze hier verhoort, kunnen we onze lol weer op. <middels> Ik wist niet dat het vandaag woensdag was. Het is maandag. Nee, volgens mij is het woensdag. Het is maandag.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 Zeg gewoon nee. Pak je spullen weg. Wees een kerel. Graag nog vele maanden, ja. Dan moet je wel afkomen met de huur. Ja, ja, Trace, ja. Uh, ach, uh, zou ik nog even één dagje mogen wachten? We hebben een afspraak, Harry. Stipte de betaling. Ja, tuurlijk. Maar, weet je, het, het, het punt is... Ligt uh, mm, dat me gaat. Uh, ik, ik heb het even niet, hè. En hm. sterker nog, uh, Trace, kun jij mij voor met gulden lenen, hè. Niet doen, Thuis. Niet doen. je hey, niet voor morgenochtend. Wat heeft dat ermee te maken? Ja, dan is over Jan open. Wie? De bak van lening. Wat moet je daar? Ja, ik heb wat te lenen. Nee, ze daar alles aan? Wat fatsoenlijke mensen wel, ja. Dus ik zou maar de moeite maar besparen als ik jou was. Wat is hier gaande? Zo, sorry meisje dat ik wat later ben, maar ik krijg dat oude mens niet weg. Welk oude mens? Oh, uh, tante Wil verderop. verderop. Wie ziet het die je fiets had? Nee, nou, zullen we dan maar gaan eten? Zeg maar, wat zoekt ze dan in jouw fietsenstalling? Oh, oh lekker gehakt. Mm. Dit zaakje stinkt. Dit hier niet echt. nee hoor. Dit balletje ruikt heel behoorlijk. Toch zonde... ...dat jij zwart gesloten bent, ja. Ga nou toch eens even nog zijn met je mijn hoofd. Mijn beurt. Rakt op. Heb je nog geld dan? Heb jij nog geld? Een zak vol rinkelende gulders. Mijn laatste ondergulden hier. Ik moet die jackpot hebben. Want oh, ik kan de spanning niet meer aan. Oh, mijn neus wordt ook alweer dicht. de rest trouwens ook. Heb jij, maar nou even, heb jij nog gulders dan? dan hou God, het uit. Je niks aan. Rang nog eens uitbetalen. Eens moet die jackpot nog komen. Hier, hier, hier. Kijk, alsjeblieft twintig tikken krijgt hij erbij platse uitbetalen, neem je winstje. Ja, waar zie je me voor aan? Nee, dat ik een tientje winst pak. Ik heb er meer dan 400 gulden in zitten. Ja, alleen bij jou ja. Met mijn oude weet erbij, kom je ongeveer acht 900 gulden. 944 gulden en 17 tikken. Ja, hij heeft het bijgehouden. Hoe <lacht> staat het? Hij heb het bijgehouden. Het is zelfs nou 954 gulden en 15 tikken. 14. Ik heb het nog niet eens over die pegels die er anderen in gegooid hebben. Oh, kijk. Nou, staat hij goed. Twee sterren. Nou, nog één sterretje nee. erbij. En ik. Oh, nee. oh, sta me bij, heer. Sta me bij. Als er een rechtvaardige, allesheerser bestaat, trek u dan het lot aan van een oude man. En een eenvoudige, oude, engzame man. Op <less -tlas> Ja? staat. Hij paard. Hij houdt me. Slechte beurt, maar ik ook. Nu ik weer. Ik weer. Nee. Hey. Ik geen tijd lezen. Ik er alleen even langs om het uh, wisselgeld op te halen. Heb jij mijn gouden bellen gezien? Nee. Ik heb ze ik... vandaag voor ze een keertje niet in je gedaan. Ik ben ze kwijt. Blijf zoeken. Gisteren had ik ze nog. Gaan ze zelf wel ergens leggen? Ik ga weer. Wat hebben jullie toch? Wat anderen hebben weet ik niet, want ik moet mijn belasting terugverdienen. Je vader en Harry zijn de hele dagen van huis. En als jullie hier s'avonds zitten te eten, dan hangt er een spanning waar, waar je een heel flat gebouw mee kan voeren. Nou, niet. kan ik het? Harry wil zijn huurman niet betalen, maar gauw op wel eens hebben. En jij met een zak vol guldens, wat is hier toch aan de hand? Nee. Ik weet? zou het je echt niet kunnen zeggen, lieve schat, maar het komt allemaal wel weer goed. Tot straks! Het komt allemaal weer goed. Ben daar zo zeker niet van?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 Ik heb nog nooit belasting betaald. Maar dat kan niet, dat mag niet. Dat geld is van ons. Nee, ja, nog hoor eens eventjes. Oh, geef het even een commentaar. Als ik win, is het mij, Allemaal mij. Maar mijn huur, fokke. Ik moet mijn huur kunnen betalen. Nou, dat is je niet de goud. Ga lekker liggen. Ja, hé, hé. Het is de honderd rollen. God, stemme kracht. M'n laatste Eigen schuld, heb bult. Ha, ha. Nou, nou ben ik weer. Oh. Dat ben ik weer. En, en je krijgt een stuiver van me. Oh, ik ga nog liever naar de bedeling. Je zou wel moeten, want je guldetjes weg. <laughs> oh nee, wat is er? Ik ik ik heb geen gulders dus meer, peikers wisselen. Nou, maar dan wacht je nog even. Ja, stel je voor, stel je voor, er komt iemand anders binnenlopen en die gaat er even ja. een gulden in, en die trekt het hele kapitaal eruit. Oh nee, nee, dat mag niet. Ei, oh die we breken hem opa, ja, laat dat nou. Ja, we breken hem, we, we breken hem open. haal ons geld terug. Maar kan dat wel? Denk aan je dit, jongen. Wordt dat in één klap naar een of andere oh. fietsenbezitter die je toevallig langs komt waaien? Pak één knuppel. Ja, Pak maar nu, ik ik ik. ik. Kan Dat het niet, speel. denk ik ik, ik ik doe het. Welke stok? Daar ligt hij hier. Die grote ik, dikke klubpen bij de verhalenbak. Zo, daar komen de gulletjes naar binnenrollen. Blij?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 Als familie zijn uiteraard mijn eigen inhouden. Maar Frits, heb twee verzukken handen. ze hebben goede kolenschoppen, En daar die... sta ik nergens voor in. Hier. Wacht, wacht, wacht. Hier. Wat er was nou rustig Hier, mijn laatste juurtje. Wees om maar. Ja, wat doe je nou? We zouden toch met een. Nou toch... heb je, Frits. Liever blut dan dood. Maar ik ben al blut. Ling dan, ling dan. lijn, Fake, zwager van me. Oh nee. Nepper. Bij mij gaat er geen guld in zijn apparaat. Ik ben principeel tegen gokken. Hoor dat. Oh, nou, gaat hij goed? Wacht even, kijken, eens. Twee sterren. Twee sterren. Zo. Dus ah. dat is het. Oh god. Oh, twee. Zo.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 ik Weer niks. Ga je ermee uit, pa? Nee, ik wou nog even doorgaan. Mijn ouwe zit erin. Mijn elektrische deken. Jouw gouden bellen. Zitten mijn gouden bellen daarin? Nee. Natuurlijk niet. Gouden bellen. De gouden bellen passen niet in dat gaatje. Ik heb ze eerst even beleid natuurlijk. Maar dat waren mijn bellen. Ja, ik heb ze zelf die in. Nou is het toch genoeg. Trace, wat ga je doen? Nee, niet doen, Thijs. Niet, niet doen. Dat rot Niet doen, Trace, zo'n ding is een van die stokken. Dat, dat is, is mijn ik hier. Nee, nee, dat. apparaat zal nooit nee. meer iemand in het verderf Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, ik, oh, ik heb oh. hem geleefd. Oh. De shitpot. Onze cent is Mijn centen. Mijn centen. Mijn Ik ga de vracht. Ik heb de, de shitpot. En je bent er geen gulden Dat is dan bij deze goed gemaakt, alsjeblieft. Hey, nee, Wat moet je daar nou mee dreven? Nee, voor in ons, Nee, nee, nee. Dat doe ik toch niet. Weet je wat ik ga doen, heren? Ik ga mijn bellen terughalen. En ik koop een leuk valotje. En misschien knulp ik er nog wel een rijtjamp aan. 1100 gulden belasting. 500 gulden huur. En Een wat voor een bakje bier. Het zit er allemaal niet in.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 De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Heumer. Vandaag, Ster alures. Ja, gezellig. Hm. Zo'n avonds thuis vind ik echt gezellig. De hou ik van verhuizelijkheid. Hm. Ik ben een... Uh... Huiselijk Daar heb ik vroeger anders nooit van gemerkt. Je was altijd weg. Ik, hè? Ja, nee, ja. Dat kwam door je moeder. Doordat ze kreeg van dat. Die maakte het niet huiselijk. Dat zat altijd met de zeuren. Moest je alle dagen in de kroeg? Waarom ben je nooit thuis? Omdat het niet huiselijk was. Dan was ik nooit thuis. Zeg, hè? mag ik een, een kano? Nou, ze staan ervoor, hè? He? gezellig. Het is dus, dus al die derde kano. Ja, ik vind het gezellig. Jij bent geen mens, je bent een roeivereniging. Zeg, uh, wat jij die thuis? Nee, dankjewel, ik moet naar de tandarts, ik heb last van mijn kies. Moetjes, laat toch trekken, die rotzooi. Neem lekker lekker bit. He, je bent inderdaad heel gezellig vanavond, ja, zeg. Zeg, Zeg, zou dat nou komen omdat die pingpongbal er niet is? Wie? Dat de bedje, hoe heet die dinges? Je bedoelt mijn zwager. Zeg, waar zit die trouwens? Toen ik hem het laatst zag, zet hij in de kroeg. Harry? Ja, precies die. Als die thuis is, hangt dat zo'n soort constante bewolking. Net alsof je pillenboer over de vloer hebt. Wat moet hij nou in de kroeg? Hé, eh, slaat sla je me dood. Ik krijg er ook zo'n uitval van van die man. Hé, huh, enge man. Net als van chocola. Joker gevoel. Pakavas heb ik het niet, voor van chocola. En van die kwakbollen. Hij had er een of andere afspraak. Nee, zo is het gezellig. Hartstikke huh, gezellig. Oh, hij komt. Hij komt eruit. Zo, Pek, Peek, waar zit je? In mijn stoel, wat dacht je daar? Nee, oh nee. Zie je nou, je voelt gelaakt. Tochtig. als die binnenkomt. Je moet onmiddellijk meekomen, Peet. Doe de deur achter je dicht, Harry. Je tocht voor nee, opa. Nee, ik, ik moet meteen weer weg. En jij moet mee, van Waar naartoe? Naar de café Natoon. Het gaat om je fietsenstalling. Ja, kom zeg. Ga als iemand zijn fiets, wil stallen, je morgenochtend eerst, hoor. Je, je voelt het gewoon tochtig optrekken als hij binnenkomt. Ik voel het dus graag. Het maar, gaat niet om een fiets, maar om je hele stalling. Nou, uh, ik denk dat ik maar even naar het café ga. Het is hier niet te hagen. Met die broodboeien. Ja. Om je heen. Uh, uh, Tastosi, bedankt voor de kano's. Ja, dagpa, bedankt voor je gezelligheid.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 u bent kok en u heet kok. Ik ken een zwager die heet bakker. Hier is hij, meneer. Hier is hij. Dit is mijn zwager Peek. Hij heeft een locatie. Daar heb je mij nooit iets over verteld, jongen. Kok. Aangenaam. Hm. Dus u bent in het bezit van een donkere, vochtige omgeving. Ik uh, heb een fietserstal in ja. jou, een, een zo zogezegd. Aha.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 Een volkstype met een zuur hoofd. Nou, ja. dan willen we hem in het juiste adres Die waar. Wat zei hij? Wat zei hij? Nou, dat hij uh, een zuur type zookt met een volkshoofd. Uh, om te spelen. Hij moet het spelen. Doen alsof. Alsof? Uh, uh, as, alsof? Hij is het. Jij bent jaloers, ouwe, omdat ik beroemd word en jij lekker niet. Uh, mag ik even wat vragen? Beroemd jij? Ja, ja, ja, toevallig wel. Ja, Daar gaat hij voor zorgen. Hij maakt films. Die informatie eigenlijk.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 Wat bedoelt u? Nou, duizend ballen voor de stalling om te huren. Nee, duizend gulden voor meneer hier, om te spelen. Maar ik had het over de stalling. Ik niet, pardon en was Ja, maar hij wel. Mijn zoon wel. Ach ja. En jij zei duizend gulden. Nou, oh, nou, nou. No, no. Dan moet je mij niet kwaad gemakken, kok. Hé, hey. hey, wat een rotnaam, kok. Weet je wat we doen, meneer? Eh, uh, de breker. De breker, we bekijken uw stalling. Nou? Nu. En kan ik hem gebruiken, dan worden we het wel eens. D'akkoord? Ja, maar. Zo, dit is het dus. Oh, sorry, ik ga uit. niet over die fiets. Ja, ja, ja, ja. Het is laag, hè? Vind ik toch prettiger dan hoog, persoonlijk? Nou, oh, het is namelijk voor mijn licht. Pa, pa, hè? pa, pa, Was? pa. Hij is op. Nou, het is, uh, het is mooi droog. Droog? Het is hier hartstikke vochtig. Ah, de akoestiek bedoel ik, hè? Het is voor mijn geluid. Vreselijk vochtig. Kijk, als je hier een kopje thee zet, zetten, hang je gewoon een zakje aan de muur. En er vlammetje onder. Mm -hmm. Ja, nou, het is behoorlijk verrot. Voorbeeld... Dat is wel prettig. Heel prettig? Eh, uh, niet overdrijven, haar. Alleen. Uh, ja, ja. Uh, die fietsen. Het staat hier vol met fietsen. Ja, tuurlijk. Ja, maar moet ik met mijn camera staan? Ik, ik, ik moet toch een minimaal setje kunnen dressen. Maar, maar met die fietsen. Die halen we weg. Dan ben je gek eens mijn brood Voor even. Oh, voor even Die hele kwaad fietsen versleppen. Dat doe ik wel, heus. Het gaat wel ver, Ik vecht voor mijn kans. Hij ah, gaat over lijken, weet je dat? Nou, Cockey, uh, wat vind je ervan? Ik vind het wel hard, hè? Nou, waar uh, doen we het, uh, hebben we deal? Ik zou zeggen. Ja, als oh, we het financieel eens kunnen worden. Aha, bien sûr. Ach, uh, vader, Harry, hmm. ja? zouden jullie even de stalling willen verlaten, dan regel ik even de kleine lettertjes met meneer. Oh, ja. waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, dat nou? nou daarom, hè, doei. Wat, doei eens, <laughs> doei eens. Nou ja, je zal zien, hij laat ze eigenlijk in mijn lozer, weet je, dat doe die koekjes. Zo. Hier, <laughs> rondel elkaar. Hm? Ik, um, ik vind de locatie prima. Dank u.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 Je hebt het jaar weer als een keertje laten naai, jongen. Ach, het blijft geld. De heren hebben druk zaken gedaan. Ja, reken maar. Maar ik neem aan dat de helft van het geld gisteravond bij Tony's blijven liggen. Ja. Over gisteravond, zeg luister. Nee, luister. Je zal me niet willen geloven wat ik zeg. Maar Harry. Hm? Harry hebt mij een bolletje aangeboden. Nee. Ja, ja, zo zie je, het is waar. Ik zeg tegen hem, jij moet niet op de sterren, jij moet in de krant. Wat een gebaar. Nee, van, nee, wat, ik zeg het niet. Wat niet? Ik, wat ik zeg wel. Ik heb die eh. Uh, uh, die uh, Harry, Harry, Harry, Harry, Harry... ...heb ik beloofd en dacht hem niks anders te noemen dan, uh, hoe heet hij, uh, Harry. Ja, maar waarom niet? Omdat hij mij een bordje aangebouwd hebt. Hypocriet. Je hebt het tegen je vader, jonge papke Neel. Dan nou, ga tegen mij beginnen. Moet je alleen met de losse vingers? Uh -huh. oh. Op hemelse geracht. Het mijn een lange leste. Er over maan... En mijn benauwde vaste. Wat heb jij? Die heb ik benauwd. Als... Dat hoor je toch? Stil nou even, stil nou even. Ik ben aan het oefenen. O, karst nog. Wat is dit? Schoner dan de dagen. Huh? Hoe, hap. Hoe? Hoe? Hoe, hoe? O, hoe is het Cines? Hoe heb je het bij elkaar gekregen? Stil nou even, ik ben mijn tekst kwijt. Die heb je zeker op je kamertje laten liggen, naast je ja. verstand.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 Hoe word ik een goed acteur door de heer O. Molenkamp? Kale man staat er op de kast. De wereld is een schouwtoneel van mevrouw Klant van der Meilpijpers. Piepers, Wie? nee. Spreken in het openbaar. Door Gerrit te starten af. Studeren, studeren, studeren. En een heel leerzaam oefeningenboekje, daar heb ik het volgende uit. Huh? Luisteren. Je neemt een handje kiezel. Wat doet je hè? Nou? Dat stop je in je mond. is het bit. is. Stil, dan moet je toch verstaanbaar vragen. Let op. Nou, stil nou even, stil nou even. stil? Huh? Stil! gaat terug gaat meer! Vul meer! Hey! Dat is goed, Randy. In mijn strot. Ja. maar hij blijft Lekker, toch verstaanbaar. Dat ik toch al knap. Ja, als sterren vind ik het ook niet gek. Ga ik hem er toch liggen, kennen? je krent? Gaat weer een beetje haar? Wat moet je het nog een keertje open doen? Mm. Oh, huh? Nou, jullie maar. Maar straks dan sta ik daar hè, op het scherm. Als ster. Voor de ster. Als ster. <sus> en dan ken ik jullie niet meer. Ja, die jongen. We maken nee. er nou een lolletje over, maar nee. ik zeg het diep uit mijn hart. Eerlijk, begin niet aan. Maak je geen illusies, ik meen het. Het oh. is niet ons milieu. Nee, ah. dat is. Dat, ze je toch. Ja, schijnen toch flink, zegt Paik. Ja. Ah. Flink de rat ja, ja, precies, precies, pa. Allemaal vaardigheid en drugs. Je leest het toch elke week. Dat soort mensen scheiden aan de lopende band. Dat is de, kan hem best waarschijnlijk. Hij is toch al eens getrouwd. En dan hebben ze het nog. De goede man. Ah. En drank. Hé, hé. Eén ding is. Er, er, er, er, ja. Drank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 Ik zie een carrière! Ik ga het maken! Ach, Theresa, wil jij vanmorgen mijn goede pak even oppersen? Waarom? Ik kan daar toch niet met oude kloffie verschijnen, hè? Dus dank je wel, eens zal ik het je vergoeden, jou wel. Ja, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam. jij je pingeltje nog? bam. Wat hemelse geracht heb mij een te lange lasten, mij. Is hij weg? Ja, hoezo? Oh, ik word... Paardegoek, olieboot, niet weer het Oh, ik heb me zo moeten inhouden, maar ja, ik had het hem beloofd. Het licht klaar! Bijna! Zeg jongen, dat gaat over een hoop tijd in zitten, zie je, hè? Ja. Moet je eens kijken wat de partij lampen Dan hangt zich op de televisie zie je er nooit uit. Ja, kunnen we beginnen? Licht klaar! Ja, ja. waar is die man? Hé? Ja. Uh, weet u waar, uh, waar die zwager van u is? Nou, uh, ze zitten hem op te kleuren bij tonen in het café. Oh, dat is dan behoorlijk lastig. Ik wil beginnen met de shooting. Ja. leuk Hoe heb je op meneer? Oh, daar komt hier geloof ik aan! Hé, hey, loop de eruit, wat heb je gewacht? Ja, ja, ja, ja, hier ben ik! <coughs> la, la. Wat hebben nou weer aangetrokken? Ja, oh, mijn zondigse pak. Mooi, hè? Vanmorgen nog geperst. Ja, ja. Uh, ja, maar ik wou je in je gewone kloffie zien. Ja, een gewone kloffie en ik moet voor de televisie. Uh, wacht even. Hé, hey, mijn, oh, mijn, oh, oh, oh. ja, ja, maar, mijn pak! Mijn pak! Mijn pak! Ja, dat is wel beter. Wat doe je nou? Kijk nou eens, staat, nee, ver, staat er veel beter, hè. Luister, goeie man, er is niks aan de hand. Ja, nou dat zie Het is een niet. commercial voor een luchtverfrisser, dus het stinkt hier. Hè? Je bent somber, het is hier smerig, ja.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 Mag ik nog even naar het toilet? Nee, nee, nee, dat mag nee, niet. We, We moeten opnemen. Sterf van de scène. Al ah, dat je niet kennen, haar komt. Je hebt er toch voor gestudeerd. Ja, komt u hier even staan. Hè? Huh? Waar in hier? het licht en niet vergeten tijdens die tekst de spuitbus op te pakken. Huh. Oké, okay? huh? daar gaat ie. Iedereen klaar. Kuit, huh? huh? huh? loopt, camera, <kwijnt> loopt. Fris, fris, scène 1, in. Huh? in. En actie. Ja, dus, uh, dus nou pak ik die bus. Kut. Ik vond hem wel aardig.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 Nou, ik master ja. eerst even deze hele scène. Ja, en daarna maak ik de close-ups en de inserts. Hè? Maar ik moet het eerst masteren. Dus je moet wel doen wat je moet doen. Ja, ja. Ja, ja, doe maar. <coughs> en nou, nou. je kan het, jongen. Hè? Je bent het juiste type. Ik voel dat je het kan. Kom, ja. hè? nog één keer ja. en nou goed. Oh, ja, nou goed, ja. ja. Geluid. Ja. Los. <coughs> Camera. Los. Fris, fris. scène 1, take 3. En actie. Als de lucht bedorven is, even spuiten met... Fris, fris. Kat. Nou, precies. Dan mag je nou dik sterren maals. Je maakt je wel te druk. Je gaat hier gewoon staan. Pak die bus, tijd hem omhoog. Als de lucht bedorven is, en verspaart hem met fris, fris. Dat is hem. Dat is hem. Zee, hmm. uh, ga weg daar. Uh, ga weg van de set. Nou, net doen we niet gewoon. Nee, nee, nee. Jij niet, hè. Uh. Blijf staan daar. Uh, hij moet weg. Ik? Ja, uh, jij. Uh, weg. Uh, weg, uh, weg. Weg, weg, weg. weg. Uh, geluid. Klopt. Camera. Klopt. klopt. Fris, fris. Zijn één. D4. Als er nog bedorven is, hij besmaakt het weer, fris fris Kut! Haha, ha, prima. Deze gaan we printen. Het is een flauwtje van een cent. Nou, kom op, uh, dinges. Nou, jij. Nee, ik denk dat niet me hoeft, pa. Jij hebt met een reclame film gemaakt. Daar is een piek zich zo mijn handje en waarvoor dan helemaal? Ze hebben mij geen kans gegeven. En mijn jongen 150 over, hè zijn? Ja, ja, bijke, ik hou er ook aan over, ja. Mijn carrière kapot. Ach, Harry, het was toch niks voor jou. Ach, dat had ze mooi kennis zijn, hè. Eerst de sterren, dan Babylonië, de Mountie Show. <lacht> ah, de mensen hebben geen geduld. Nee, nee dat is... En, en nou is het allemaal voor fokken. Ja, Jij ja, ziet je zeker al zitten naast Willem Duis, hè?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 De dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling. Peek was Piet Reumer. Trees zijn vrouw, Tonnie Huurdeman. Harry was Sakko van der Made. PJ Kok, Manfred de Graaf. En Fokke was Johnny Kraikamp, senior. Technische realisatie, Ben den Hartog. Regie, Hero Muller. Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie... ...gezeven door Peter Reumer. Vandaag, Breken en Bouwen. Kijk jij toch, somber, Frits. Ja, uh, ja, dit is allemaal ellende. Ja, dat zal wel weer. Bak je bier? Nee, dank je, ik moet niks.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 Rukte mijn de kokersmat van de vloer <tie> en die namen we mee. <tie> In tijd van de poep uit van mager vol kokersmat. Mooie kus. Nou en de week erop kwamen we terug, aanbellen en ja, nou waren ze wel geïnteresseerd, mooie handel. <tie> en dit allemaal van noppes. Ja en toch misgelopen. Ja wat hij misgelopen. Hij is zo'n troela die herkende haar eigen mat. Nee ja, ze had haar eigen mat teruggekocht en toen is meer dus geëind. De eigen kokersmat.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 Ik zou van het niet erg gegraan Ja, dan moet er een maandje wachten. Jongen, jongen, dan rot het onder je vingers weg als je het niet een beetje bijhoudt. Nou, dan vraag je toch of iemand anders hebben gaat Ja, de, uh, iemand... Hé, hey, is het niks voor jou? Voor mij? Ja, dan ga je lekker een paar dagen ertussen uit. Ja. Nee. Hé, jou vertrouw ik wel. En dan krijg jij voor mij hoe de zak erbij staat. Dan ben je gelijk lekker buigen voor je nog. Nee, oh nee, oh daar nee, is niks voor mij. Buiten. Oh, jongen, je weet niet wat je... Dekken zijn die frisselend. Om... Ach, maak me niet misselijk. Ik kan een zuurstofvergittering krijgen. Waar vind je nog frisse lucht tegenwoordig? Heel Nederland is één groot wat Overal zit gif in de grond. Behalve hier, in de stad, waar al eenmaal staan. Hier hebben ze nood wat kunnen lozen. Nee, ik wou wel gezond in de stad. Ja, Zelf weten. Ellende. Ach, kop op, Frits, een maand is zo voorbij. Ja, in de kroeg, ja. Zet u de vaste jongens de route van me en uh, stuur een kaartje. Gaan, ponen. Mag maar een handje helpen? Ik kijk wel uit. Waar ben jij mee bezig? Ik doe het zelf. Ja, dat dus zie ik, anders doet het niet. Maar wat doe je zelf? Een bureau, hè, voor mijn kamer. Wat moet jij met een bureau? Werken. Jij? Ja, ik krijg namelijk een heel goed idee. mogelijk. Ik ga een boek schrijven. Een fijn, dik mensenboek over mijn leven. <lacht> nou, mag je er wel een hoop bij verzinnen. Want met jouw leven kom je niet verder dan pagina drie.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 Voor mijn pas schrijven in de bibliotheek vol. We yes. moeten trouwens een troep gaan hier. Tim maar het bureau waar jij gekomen en we moeten die verf hier. Ik dacht, ik ben gelijk met plafondetje even mee. een nieuwe start. Nou ja, het lijkt niet wel een bouwput, planken, verf. En moet je kijken, zo'n bouwvod op de bank weg met je troep. Het was dat zitten we erin? Ja, ja, je vader. Oh, oh, oh wat voor wat voor me krachten. Hey, dagpa. Oh, mijn leider heeft niks menselijks meer. Wat is er met gebeurd? Je bent tijdens het slapen in het einde van de bank afgerold. Volgens mij krijg ik het Nee, Dat heb je gedroomd. Trouwens, hoe kan jij slaap in die kleren, Harry? Dat heb ik altijd gekund. Altijd heb ik dat gehad, ja. Hoe meer, Harry, hoe beter ik slaap. Had ik bij je moeder bij jullie dat is kreid. Ze was nog niet begonnen met skelden of ik lag al te ronken. Ik heb ook nooit geweten, was ze er eigenlijk tegen Wat zal ze nou hebben gehad, hè? Zo'n aardige oude mensenvriend als... <lacht> Wat heb je? Ga je zo vriendelijk omheen? Oh, typisch Harry, hè. Als die maar kan klussen. Weet je trouwens dat het verboden is, klussen? Hé, uilenbel, hé. Naar de werklab? Als we werkeloos zijn, dan mag je dat niet doen, dan mag helemaal niet. Daar houden ze je uitkering in. Ach, wie merkt dat nou? Wie merkt? Dat zijn mensen die geven dat hoor. Aan de aardig. Weet je dat? Buren, huisgenoten. Ja, zulke huisgenoten heb ik niet. Nee, ik denk dat is je, je vergis, broer. Smart werken, dat in deze. Oh! Wat heb je eigenlijk daar? Wacht, wacht, wacht. Dat schrijf ik even op. Eh, je kan beter maar niks meer tegen hem zeggen. Hm. Wat is er hier gebeurd? Nou, Harry is niet goed geworden. Je komt uit op taart.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 Gaan we nou nog eten of niet? Ja, ja, vragen met als antwoord. Nou, nou. Ik zal jullie één ding vertellen. Hou het even buiten, Trace. Zal ik maar vast in de keuken gaan? Nou. Nee, wel. Ik haat jullie. Wat zegt die? In ieder geval niet zo een hongerige Ik. Wat een leven. Wacht, wacht nog even, jongen. Hé, misschien kunnen we onderweg een broodje kopen. Ik had er genoeg van. Eh, eh, Toon, ge maar een broodje kaas. Van jullie? Eh, ik heb er ook wel een stier. Van het huis, van het gedoe. Zet er maar een kopje koffie naast. Van dat Vullesvat hier, die pedalen emmer... ...waar je wel voedsel in kan blijven gooien. Kom, kom, kom, kom, Waar krijgen we nou? Ja, nou, ja, ik had het over jou, ja.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 Als jij die grote mond van jou eens eventjes dicht plamuurde met het broodje, dan praat ik even met Trace. Ik heb geen zin om erover te praten, Peek. Het gaat zo niet langer. En jij zorgt maar dat er veranderingen komen, komt, hoor. Ik ga niet naar die troep terug. Maar dat krijg ik nooit opgeruimd voor, zessen. Al krijg je wel opgeruimd? En nog moet er heel wat veranderen, wil ik terugkomen. Hoe moet ik, Harry, hoe moet ik mijn vader veranderen? Dat zijn niet langer mijn problemen, Pip. Waar ga je naartoe? Ik ga, ik ga, ik ga zo lang in de fietsenstelling. Maar er is ook vol de troep. Ik zit even voor de honderd oude fietsen, dat zit drie oude mannen in de troep. Wat een ellende. Dan kun jij dat beschelen, schelen, jongen. Uh, natuurlijk kan het me schelen. Het is mij een die er weg loopt. Misschien komt ze nooit meer terug. Tuurlijk komt ze terug, ze komt altijd terug. En mijn moeder dan, hm? Is mijn moed teruggekomen? Nee, nee, gelukkig oh, niet. Dat... Maar die was ook, eh, hoe zal ik het zeggen, buiten, natuurlijk. Ze kon ook helemaal niet koken. Dat kan Toosje trouwens ook niet, maar die probeert het te tenminste. Dat is de natuur. Maar weet je hoe het zit, jongen? Dat moet je eens heel goed luisteren. Onze lieve heren te de geschapen. Let maar worden de man. Maar toen was er niemand op de rots te ruimen. Kijk, en toen heb je de vuil gemaakt. Zo zit dat, ja. En als Toos daarachter is, dan komt ze wel bij jou terug. Mag ga je nou heen? Dan gaan we huwelijk hebben, Einstein. Oh die boom, wacht even op maat, anders loopt hij er in te zoeken. Harry, het is afgelopen, uit. Nee, die roodzooi. Welke roodzooi? Die uh, plankentroep. Nee. Je moet mijn kamer uit. Huh? Ja, maar Nee, nou, het moet juist mijn kamer in. En, en je moet eens kijken hoe het er van opklapt.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 Het enige is dat Tres is weggelopen en niet van Pannen is terug te komen. Dat is dan 25 jaar te laat. Hij is weggelopen om die rotzooi van jou. En dat de beroerte wat beroerd om het voor je te maken. Oh heer, dan heb je hem ook weer. Ja, tuurlijk. Om jou is ook weggelopen. Om oh, man? Om oh, man! <laughs> wat, wat hebben ze met mijn te maken? Ja, jij, jij, jij zit aan tafel. Dag in, dag uit zit je aan tafel. Als een, als, als, als een kruimeldiever wees jij je tussen het bestek. En zijn molta, wow, maar... Yeah. Als in die prop vol ja. me, dan nog blijft hij doorbabbelen. Hm. Daar wordt de mens natuurlijk gek van. Iedereen wordt er gek ja. van. Ja, het kan daar niet gek van worden. Je bent al gek. Ja. <laughs> je is al lang. Huh? Wat wil je dan eigenlijk, jongen? Huh? Wat wil je nou, Peekie? Dat ik elke dag met leggende saas met een pannetje soep gezet te bedelen. Als je het me eerlijk vraagt, ja. Ik had het niet tegen jou, Alabel. Uh, het kan je niet, niet schelen, maar Thijs kan er niet tegen. Ze is zo verspannen. Ze heeft de stress. <laughs> ze hangt in de stress. Ah. Ja. Wat hem we eerlijk wijst, ze is ook. Dat, geweest, dat, dat zit trouwens bij in de familie. Nou, jij bent hier goed wijs. Ik loop de hele dag te fluiten. <lacht> nou, dat je eindelijk je hand in je mouw kan steken. Kijk je schieten wat je hand waren gemist hebt. Nou, okay, kijk, hier. Hier, hier wordt nou zo gek van. En ik ook. Hier, ruim die rotsen, joh. Ja, ik ben bijna klaar. Hoe lang Nog een uur? Twee uur? Een dag of drie. Jij zorgt ervoor dat je ons zes uur die toepeldeur uit hebt. Ja, kan ze tenminste koken. En jij vandaag vanavond niet mee. Daar heb ik. Hij, dag. Heb hij. Ja.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 Nou, mooie kunst. Ga toch al eens een rijbewijs. Oh, nee. Niet weer. jij. Is het weer een beetje goed in Ja, het is weer goed, ja. Insluiper. Het is weer parima. Dus gaan naar buiten, naar het park. Gaan het eetjes voeren. Nou, als het zo wordt. Ik alleen maar even vragen of ze ik helpen. We zijn bijna klaar. Bijna klaar? Nou, hoi. Hoi nog eens. Zeg, ouwe. Ga maar wat. Ik kom dan. Goed, goed. En toast. Lekker roost. Zet hem op je hoed. Is de morgen weer goed, hè? Geweldig. Ja, we gaan wel gaan je gauw even naar dit lager. Kom, moet iets water met dit ding aan paddenkoek. Thijs, je hoort het, hè? Hij gehoord. Hij is bijna klaar. Dan ruim ik nog even de troep op, hè? En dan, uh, dan sturen we vader weg. En Harry naar de bioscoop. En dan halen we gewoon wat Chinees. hè toch? Dan gaan we gaan nou maar kijken. Ja, ja. Laat jij zitten? Ja. Ja. Beek. Hey, hm? Denk om je hart. Waarom? Dat was Dat... toch al gebroken jacht. Ah. Nou kijk, hey, jongen, hier ook. Heb je... Laat je oogten eens even overvallen. We hebben het helemaal voor elkaar. Wat? Hij laat het plafond gewoon zitten... ...en we verleiden het bureau om maar tegen de muren te timmeren. Mooi hè? vind je hem niet mooi? Ah.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 Ik hou me om. Ik spreek die weg. Ik zeg die weg. Ik zal alleen maar luisteren naar jullie gesmikkel. Ja. En als ziet dan nog niet vreed is, mag je met mij betreft de moeder achterna. Met haar. Met de hele familie. Nou. Even Kalm, Je hebt nog hamer, de spijkers. Is die muur wel dik genoeg? Is die muur dik? Dik genoeg? Dit is. die is plotseling ja, dik ja. genoeg. Nou, vooruit. Ja, hup. Ho, ho, ho, ho, voorzichtig. Voorzitter, anders valt mijn bureau zo in mekaar. Dat gaat ie, dat gaat ie. Voorzitter. Oh, we hebben hier toch een hekel aan. Ja, oh, pas nou toch op. Ja, ja, ja. Hou dat vast, hou je maar vast. Nu kom ik tegen die muur en dan zal ik remmen. Dit is het einde van mijn huwelijk. Tel ruim zo naar die muur weg is. M mijn kamertje. Ga je weg, jongen. Ja, maar. Ja. Maar. En, uh... en ik kom pas weer terug als het muurtje weer staat. Ja, maar. Ik... Zorg er maar voor. Ja, maar. Ken u een beetje knutselen? Wie? Ik, ik? u? Ja. Ik? Ja. Ik, ik heb u iets te maken. Dit is mijn huishoudelijk niet. Je pakt helemaal een troffeltje. Nee, ik, ik, ik weet niet waar ik beginnen moet. Want...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 Nee, neem maar even mij. Nou, alsjeblieft. Moeilijkheden. Mm, no. Nu wil ik naar de knoppen en ik zoek een ander huis. Maar voor de rest alles goed. Mm. Zeg, ja? ik krijg in één een, een idee. Nee. Ik krijg in één een, een wereldidee. Wat? Hij jij al iemand voor het huisje van je? Hoezo? Maar een idee, wat een... Hey, wacht, oh. wacht, wacht, wacht, wacht, voordat je verder gaat.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 ...maar jij bent handig genoeg, zo gefikt... Huh? ...en laat het vooral luchten... He, die kakkenlakken moeten eruit... En, ...en kijk naar de waterleiding... ...misschien is die... ...ik weet zeker, nee, ik weet zeker... ...die is vast gescheurd met die vorst van de winter... ...en dan hoef je alleen maar even de boel op, op te dweilen... ...goed droog dweilen... ...en dan is het een fluitje van de svent... ...want dan neem je... ...met duim en wijsvinger kan je zo die vloerbedekking eruit drukken... Nou, daar maak je een pakje van hier, breng dit even naar de stoortplaats. Het ligt 6 kilometer van het huisje vandaan. Hé, lekker netjes opgeruimd. Oh, en je moet het huisje biddakken. Van boven naar beneden verliezen ze nergens goed met de kwast te raken. Nou, en als je dan het tuintje hebt omgespeerd, hoe diep, omgooien je die grond. Nou, dan kan het wat mij betreft wel een maandje blijven liggen. <lacht> of, voor, voor ik het vergeet...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 U had geluisterd naar de brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Peek werd gespeeld door Piet Reumer. Trees, zijn vrouw, Tony Huurleman, Harry, Sacco van der Maade. Frits, Wim Wama. En Fokke werd gespeeld door Johnny Kruikamp, senior. Technische realisatie, Ben den Hartog. Regie, Hero Muller. De Brekers, of de dagelijkse beswommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Vandaag, Kiespijn. Dan moet je toch eens eventjes kijken. Het blinkt, dat blijft me razen. Even stoppen voor een oude bedleggerige man. Oversteken, nee, hou maar vergeet het maar. Laten we even uh, naar de stoplicht lopen voor de securiteit. Lopen? Lopen? De kroeg is in de overkant. Hier, daar. Alsjeblieft, zeg ik, gaan we dan een beetje lopen. Nee, we steken hierover. Kom op, jongen, houd je bij de hè. Ze rijden nooit twee tegelijk dood. Vooruit, jij ja, gaat voorop. Ik dank je hartelijk. Wat nou, wat. Oh, oh, oh, wat al lef, hè. Wat al Weet je wat jullie hebben? Jullie hebben papa Ja, bedankt. Bang voor een beetje blik. Nou, we de oorlog was dat wel even anders. Toen dat blik ons land binnen kwam rollen. He, toen stond je vader ook pol. Oh, ik dacht dat jij toen in de bak zat. Ja, nee, wacht even, hier. kom nou. Ogen dicht en overstreken. Nee, pa, nee, niet doen. pa, pa, nee. Au, au, au. Ga je o, met? Au, au, ow. Maar ken je met? Au, au, Hou mijn lichaam. Kom maar je hij dan liggen. Stil, hou. Oh. mijn lichaam. Oh jezus. Oh, oh, oh. Ik heb u toch niet geraakt, dacht ik. Oh, niet geraakt. Moet je nou eens even kijken. Mijn bein, mijn been, mijn bein, mijn Hé, hey, baas, sta nou Ik kan het niet, jongen. Zeg, uh, ik remde net op tijd, meen nee, ik. Nee, ik ben geramd. Ik heb het zelf gezien. Mijn zoon, hier, kijk, ik ook ook zelf gezien. Mijn pantalon hier, mijn Mijn nieuwe montano. Nou, u stak over zomaar ineens en... Uh... Ik er geen ogen in je kop, man. Kan je die uitkennen? Uh, pa, toen nou. Ja, meneer, toen. nou. Oh nee, mijn been. Zal ik anders even kijken naar uw been? Laat af! Nee! Nee, ik raak het al, alcohol. Jongens, alcohol. Oh, ik raak. Ah, ah. Ga weg, u maakt me misselijk. Nou, pa. Maar meneer... Uh... Oh die dat niet mee zijn? Mensen om mij heen! Kap. We houden het verkeer op. En, jongen, uh, tel de politie! Maar, het, het spijt me vreselijk meneer, maar... Hij heeft gedronken, dat raak je toch! Nou ja zeg, gedronken, gedronken. Kijk, ik wist het wel. Hoe kon je, hoe kon je man, en dan een oude arme verliezen te grazen nemen? Misschien kunnen we toch het beste even een, een ambulance... Ja! Uh, uh. <laughs> tel de ambulance, de politie. Ja. Meisje, deze man...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 Maar u heeft schrik. en als ik u nu eens de schade vergoede. Dat toch niet, meneer. Als ik u nu eens 50 gulden geef. Meile loopt een veel 400 man op straat. Oh, ik gooi dat voor de ombudsman. wat een schandaal. Een schandaal, ja, zegt dat wel, ja. Hier, 100 gulden, pak aan. Jongen, kijk, slijp mijn weg. Slijp mijn er niks van weten. Hier, neemt u nou maar aan, meneer. Dan praten we nergens meer over. Ik heb niets niets gedronken hoor. Keurige receptie. Hier, ik, ik, ik zal het mijn vader overhandigen. Ga weg, slijp me weg van die moordenaar. Ken je wel? Witte Boerdenmania. Ik heb mijn eigen voor je geschaamd, weet je dat?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 Ja, jij hebt aangenomen. Je voor nam, jou. Je nam. Je vrouw. Je je auto onmiddellijk hebben toen, toen die kerel weggereden was. Ja, of course. Natuurlijk. Dat begrijpelijk. Maar jij hebt, jij nam het aan, lief ik. Ik de maar gerot. Het is dat ik het geld nodig o, heb. Kleur. Toevallig o, nee. heb ik het nodig. Voor een nieuwe pantalon. Moet je eens even kijken hier. Ja, de vrouw is uit je broek, maar dat is al twintig jaar. Zeg, wat is dat voor een Daar heb je hem. Oh. Was jij er ook? Ja, ik lag op bed. Ik dat kunnen weten. Ik ben ziek. Ja, dat roep ik al jaren. Ik heb pijn. Wat heb je dan? Haar? Ah, pijn in mijn mond, jongen. Mijn kiezen. Volg kiespijn. Mij. Hij stelt zich aan. Uh, wat weet u daarvan? Ja, de van pijn weet ik alles af. Dat kan ik al. Ik sterf van de pijn. De moeder de tante. Ah, waarom zit hij erbij? nee, Ik heb het over Harry. Oh, dear. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Wat ik je zeg, had, bij de tandarts baas oh, uit kunnen proberen. Oh, nee, nee, nee, geen tandarts voor mij. Ja, daar kom je nou oh, van die pijn af. Oh, oh, oh, geen tandarts oh, over mijn lijk. Kan ook. Oh, oh, oh, oh een metaille, oh, mensen. Oh, oh, oh, wat mijn lijk heeft, is oh, niks oh, menselijks meer. Ik word zenuwenverstipperd de kerm. Oh, ik voel me niet goed. en Het rommelt uh, in mijn maag. Uh, en dat kan ook de honger uit. Ach, man mankeert niks. Nee, nee, nee. Ik heb een shock. Ik heb zuiver Zwaar, zwaar. Help me, Peek. Ik word niet goed van die kies. Ik, ik, ik leg al de hele dag te lijden. Ik weet toch niet hoe ik je kan helpen. Ik heb er niet voor gestudeerd. Oh, nee. nee, hij had er het hoofd niet voor. Nee, nee. nee. maar uh, uh, uh, uh, hij moet eruit, die kiezen. Maar dan naar de tante. Nee, nee, nee. Dat doe je toch oh. met een touwtje. Ja. Wat? Oh. <laughs> Onbegrip. Oh. Eindje touw om je kies. Andere eind de deurkruk. Deur open. Oh. Dan geef je mijn super. Nader nou, hem ligt. en het touwtje trekt de kist uit. Ja, denk je? Ja. denk je, denk je. Daar hoef je toch niet voor te denken, dat deed hij maar vroeger al. staat zo, zo, zo ben ik aan mijn gebied gekomen. Oh. Ja, geef mij zijn een touwtje. Oh. Ja. Geef die man een touwtje. Ja, geef die man een touwtje. is dat nou, goed? Ja, Nou, de oh. patiënt laat liggen, laat jij nou liggen. Prima. Hier. Kom nou hier, nou gaan blok, jij. Kom nou. ja, ja, ja, ja, ja. Nou, kom dan. Op je knieën laag, nou, laag, laag. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Kijk je niet? Ja, nou, ik kan... Ik kan even niet lopen. Mijn been wordt weer staaf. Mond open nou. Lallaboo. Kom nou. Mond open. Is het Wacht nou. Laat. Is het deze? Nee. Deze? Au. Au. Ja. Ja. Echt deze? Ja. Dus deze is het, hè. Weet je zeker, hè? Au. Oké, okay, okay, ja, wat een feestere beroep, zegt Tante. Nou, nou bind ik het touwtje eromheen. Even je kies op elkaar. Het lijkt me zo met jet te zeggen. Ja, je zei kiezen op elkaar. die scheur open, Hufter. Ja, oeh, wat een Smakelijk gezicht. Oh, wat een lucht. Zo, Even, ja, het touwtje zit vast. Ja, nou, Peek, bind dat andere eind aan die club voor de deur. ja. Zo ja, niet opstaan, blijf jij daar zitten, alsjeblieft. Stouw vast. Ja. E, eh, je... ah, ah. ja. Ah. Deur open. Ga ah, je, feest? Deur dicht. Oh. Dat lijkt wel een kies van drie kilo. Ah. Is het opgelost? Nee, is niet opgelost, die kies zit er nog. Wat ah. was die bolstaan? staan? De, de kut uit de deur. Doe oh. open, Wat is dat nou weer? De streest is om voor de deur te drukken of open te Ja, ja, even die strukt de doen. Oh. Wat een flauwe oh, zeg oh, ik. Nou, dat is vrij genadig gestreken. Ik heb de deur met oh, in mijn gezicht dichtgemaakt. Oh, mij, oh, ik had mijn neus ook kunnen breken. Ik was voor Harry oh. bedoeld. Oh, mag die zijn neus er wel aan? Nee, zeg, dit oh. moet eruit. Wat is er nou toch aan de hand hier? Hebben we aspirinis in huis? Oh, Toos. Toos. Wat ben ik blij dat je er bent? Ik ben aangereden vandaag. Ik heb kiespijn. Dat is een plebé in een luxe wagen. Ik heb een shock, een shock oh, en ik heb een staartbeen. Gek van de pijn. Ik ook. Ik ook. Hij ah, gaat aan. te gaan. Oh, oh, oh, ik stel me helemaal niet aan. Nee, hij, ouwe. Oh. En nou heb ik waarschijnlijk bloed, heb ik ook verloren. Oh. Ik weet niet waar, maar ik voel me eigenlijk best wel zwak. Wat is het, Trace? Wat heb je mopjes? je zo bleek? Oh. Ik weet het niet. Ik denk dat ik griep heb al de hele dag. Oh. Een kom wel Ook moet er niet aan denken. Voor mij, voor mij bedoel ik? We moeten toch ergens aspirines hebben. Maar je bent toch niet ziek? Jawel, dat zeg ik toch de hele tijd. Ik heb het tegen Toos trouw, hoor. Tegen wie? Tegen Triest. Oh, dit kan ik er nog niet bij hebben, zeg Hé ja, Toos, oh. weet je wat? Ik blijf hier liggen met mijn been. En jij gaat fijn de keuken. Ik ga fijn bed in. Maar mijn moppie nou toch? Ach, ik voel me niet goed, Mike. Ik ben een misselijk. Misselijk, maar je bent noodziek. Nou wel, ik ga naar bed. Ja, maar, maar, maar al, al, al, al die zieken dan in het eten. Ik, ik hoef niks. Ik heb ook geen trek. Ja, nou, maar ik wil. Daar ja, warm maar een blikje op. Warm ja, maar een blikje op. En, en, en dan? Ja, dan maak je hem over en eetje eet je hem leeg. Oh, eens ga je uit over eten. Ja, ja, ja, ja ga jij er maar naar binnen. Ergens moeten er toch aspirines zijn? Ik vind het gekleurde Hij ook wel smakelijk, Peek. Versterkend ook. Oh, Peek. Hm? Als je die aspirines gevonden hebt, breng mij er dan ook twee. Ja, ja, ja, ja. ja, maar ik eerst. Ik eerst. Ik verga van de pijn in mijn kaak. Of een bruin boterhammetje. Of, ja, nee, wit maar. Nee. De, nee, doe toch maar bruin. Oh. Dat schijnt gezond te weten. Oh, Peek. Peek, help me. Peek. Hey, uh. warme melk wil uh. ik wel hoor. Hoor je me jongen, kan je mij ook. He? Peek! Peek! Peek. Oh! Peek. wat is er jongen? Ik woon niet goed! Threes. Hé, Threes. Nee, Peek nou niet! Nee, maar je hoest in mijn gezicht. Laat me toch, joh. Ik kan niet, ik kan niet slapen zo. Het is bloedheet in het bed. Nee. Ik ben ziek. Bloedheet. Ik heb koerspeek. Ik leg in een besmetbak. Bloedheet. Ga dan op de bank liggen? Ja, boven de bofane zeker. Wat? Ja, hij kon niet terug. vanwege zijn <coughs> been, zei hij. Ja, stellig. Is hij op de bank blijven slapen? Heek! Heek! Oh, nee. Hij heeft wat. Zeker vergeten het ontbijt te bestellen. Heekie! Ga nou maar. Heel well, ja, goespen er maar uit. Hé, Ik kom! Maar je rustig! Ga binnen en af! Wat, wat is er nou? Ik, ik word gek, jongen. Gek word ik hier, van die plapkaners. Die, uh, dingers. Je levert te kruinen en te gillen. Ja. En dat de geruiten van die toos het lijkt. het lijkt hier wel een bijstok van Artes. Oh. Nee. Doe de deur dicht! Ja! Zeg, wat is dat voor lawaai? Je maakt iedereen wakker. Nee, dat wordt je goed Iedereen is wat wakker. Apen, komt door jou? Ik kan niet slapen door de pijn. Dan probeer je dan met wat anders te denken. Ja, dat doe ik ook. Ik probeer steeds aan iets te denken aan dat. Uh... Nou ja, dat vertel ik liever niet. Nou, maar, maar steeds komt die pijn weer terug. Het is zo erg. Ik, ik, ik, ik kan wel janken. Nee hè, Peek. Ja, doe er iets aan. Ik kan daar niet tegen hoor. Als die ouwe daar... Eh, of zelfs die dingen gaat zitten halen. Niet doen. Ik kan daar niet tegen. Nou nee, jongens. Ja, nou nee, jongens, ga dat niet zo ja, ik ja, kan, kan ik gewoon niet tegen. Ja, kan ik ga er niet tegen. Wat gebeurt er hier nou?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 Nee, ik, ik durf het niet. Mm, hij sterft van de pijn, maar hij wil niet naar de dokter. Oh. Je moet die pijn eerst verzachten. Hey, je moet een cognac in nemen, geen koffie. Cognac zeggen de pijn. Maar je nou? Om tien uur in de ochtend. Het helpt echt. Ik weet het niet. Doe het nou maar, Seibel, toon het gelijk. Twee koffie, één cognac. Oh, hou, oh! oh! hoe? mijn been speelt weer op. Eén koffie en twee cognac. Nou maar. Ik krijg hier pijn van in mijn kop. Geen koffie, drie cognac. Nee, ik nog koffie. Nou, ik dit. Nou, nee, hoor. geen maar een knakkie. Ja, ah, tegen de Nee, we nemen er nog nee, Nee, nee, nee, nee, laten we maar gaan. Ah, ah, nee, nee, nee, nee. We nemen er nog één. Ja, ik kom op de ik heb een afspraak gemaakt met die tandarts. Ah, ah, nee, nee, we nemen er nog één. Nee. Hey, dat was knakkost. Dus je hebt al zeven achterover geslagen, ouwe. Zeven? En jij ook? Nou, genoeg dus we gaan. Nee, nee, nee, nee, ik ga niet met je mee. ik voel geen pijn meer. Maar die kies, die zit er nog aan, bal, En ik heb jouw afspraak al gemaakt, dat kost geld. Zijn die niet geld, waar ik betaal vandaag? Wil je het even noteren, Toon? Gaarne. Ik heb toch die meier over mijn been. <laughs> jongen, is het niet wonderbaar? Ik kwam hier naar binnen met één slijp om en ik ga er weer lam uit. Ik denk dat ik nog maar eventjes ga bellen. Ik <laughs> ken het hier helemaal niet. Wat zijn we hier nou aan?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 Zo diep, uh, zo diep. Wat moet zo'n tandarts wel niet denken van zo'n stelletje ongeregeld? Ach, stel je toch als je brudtje aan, man. Zit onder de rode vlekken, ben op van de weer. Laat effe op Harry, pa, dat hij niet bakken wordt. Ben effe in uh, de wc. Nee, papier bij? Uh, een klein diepster... Uh, uh, uh, uh, uh, de, uh, de, de, nee, maar... U hier? Eh, ken ik jullie? Eh, ja...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 Zo vroeg. En dan al zo dronken. Ha, ha? ha, goede man, het is de pijn. Ja, ja. Ik vind het ongeluk. Ach, zo. Maar... Ja, het is toch wel geriefelijk zo'n stoel. Rotterdam, vertrokken. met de reet aan eens. Stil blijven zitten, alstublieft, en mond open, graag. En hadden wij een kleine jongen. Ja, ja, houden zo. Zo, ja. Nee, dank je, Annelies. Ik denk niet dat we hem hoeven te verdoven. Meneer is al verdoofd genoeg. Hou jij zijn mond maar even open? Ja, ja. Ja, dat wordt trekken. Ik heb bij meneer nog iets terug te halen. Oh, Trice. En toen ik weer terugkwam... lag Harry te Ronk in de wachtkamer... en was de tandarts bezig vader's laatste de kies te trekken. laatste die ik toch mezelf uit. Jullie hebben weer een goede beurt gemaakt, hoor ik oh, al. Oh, ik schaamde me rot. Maar die tandarts moesten er eigenlijk wel om lachen... Volgens mij kende ik hem ook ergens van. Dat was die proleet die mij overreden had. En mal lachen. Nou, mooie kunst. Hij ja, is de contante betaling. Nou kon ik zo mijn eigen honderd gulden weer teruggeven. Nou, gelukkig heb je Harry ook nog geholpen. Ja. ja ik was half in slaap, anders had ik het nooit, nooit. En mijn leven over mijn lijk. Dan had ik nooit gegeven. Mijn laatste kies Ach, dan... je kan er ook geen last meer van krijgen, moet je maar denken. En Harry, ben jij ook een beetje opgeknapt? Heb je ergens aspirintjes? Wat? Ja, ik heb zo'n pijn in mijn kop van die cognac.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 Maar geen risico nemen, hè, Bedje in. Gezellig. Ja, uh, jullie vermaken je wel? Hey. Wat? Ja. Zij wel. <laughs> Zitten we nou, uh, dinges? In ons up. Een lege gevoel. Ja. Voornamelijk in mijn mond. Ja, ja. Een soort gat. Ja. Ja. ja. Zeg, ik moet ineens uh, denken, dinges. Een gat, tamperds. Een gat, dat, dat, dat, kun je toch vullen? Ja. Ja. Toon? Toon? U had geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Peek Piet Reuber, Drees, zijn vrouw, Tonny Huurdeman, Harry, Sakko van der Made, Duiten, Wim de Meijer, Toon, Ab Abspoel, en Fokke, Johnny Kruikamp Senior. Technische realisatie, Benden Hartog, regie, Hero Muller.